Ook hier zouden troepen hard zijn opgetreden, maar het is onduidelijk of er slachtoffers zijn gevallen. In Ivoorkust blijven Franse militairen aanwezig om Franse burgers te beschermen. President Sarkozy heeft dat gezegd bij de beedigingsceremonie voor de nieuwe president Watara. Hij benadrukte dat de troepen er niet zijn om voor stabiliteit te zorgen of om de regering te steunen. Troepen van Watara konden vorige maand, dankzij Franse militaire steun, zijn rivaal Gbagbo arresteren.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 Vandaag werd bekend dat Van der Vlug na 25 jaar stopt met zijn bijdrage aan het jaarlijkse landelijke feest. Zijn rol wordt overgenomen door Stefan de Walle. Wereldwijd hebben groepen christenen vandaag gewacht op het vergaan van de wereld. De Amerikaanse predikant Harold Camping had de apocalyps voorspeld. Die zou overal beginnen met aardbevingen om 6 uur s avonds plaatselijke tijd. De apocalyps zou meegaan met de tijdzones.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 Klaas-Jan Huntelaar maakte het tweede en het vijfde doelpunt. En in België heeft Standaard Luik de Beker veroverd. Standaard won met 2-0 van Westerlo. Real Madrid-voetballer Cristiano Ronaldo... heeft een doelpuntenrecord gevestigd in de Spaanse competitie. In de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Almeria... scoorde hij zijn 39ste en 40ste competitiedoelpunt. Nog nooit scoorde iemand in één seizoen zo vaak in Spanje. Real Madrid won de wedstrijd met 8-1. Ook kampioen Barcelona won zijn laatste duel... Tegen Malaga werd het 3-1. Onder meer door een doelpunt van Ibrahim Afalai. Het was zijn eerste doelpunt voor Barcelona... sinds hij in de winterstop van PSV overkwam. Het weer, steeds meer bewolking en in het zuiden kans op een bij. Morgen op meer plaatsen kans op een bij, mogelijk met onweer. Later klaart het vanuit het westen op en wordt het opnieuw 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van Radio en TV... en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden, binnen zit Kees Grimbergen. Goedenavond. Op deze mooie lentedag werd het buitenlands nieuws... bepaald door weer meer barre gruwelijkheid. Volgens Syrische mensenrechtenactivisten... werden vandaag bij een begrafenis in de stad Homs... drie ongewapende, rouwende begrafenisgangers doodgeschoten... Zij brachten acht burgers die gisteren weer werden doodgeschoten naar het graf... en tientallen andere burgers raakten gewond. Ook de Afghaanse gruwelijkheid bereikte vandaag een dieptepunt, een nieuw dieptepunt. Een zelfmoordterrorist pleegde een aanslag op een van de ziekenhuizen van Kabul. Drie doden, vele gewonden. De ene mega gruwelijkheid over de andere. En vandaag heb ik daaraan geen woord of zinnetje commentaar meer toe te voegen. Never careful till it is the gun She will always pay the bills For the having big fun He talks so well What can you do? It's pretty plain He means it too I don't want to sell you lines I only mean to do you right But I'm a simple slave Your eyes you want to all you see. Then I think I'm me. Prefab Sprout met Appetite. Goedenavond, welkom bij Met het Oog op Morgen. Vanavond met antwoorden op vragen. Vragen over het Spaanse jeugdprotest tegen de enorme jeugdwerkeloosheid. We vragen ons af of de kloof tussen haves en jonge have-nots... die in Spanje steeds zichtbaarder wordt... ook een beetje op de Nederlandse kloof lijkt. En we krijgen antwoord op de vraag... waarom cabaretier Joep van het, hek het kinderboek De Gelukkige Olifant schreef. En wat de moraal van dat kinderboek is... En u zult na dit oog weten of de radiomusical... Heerlijk duurt het langs, die morgenochtend op Radio 2 wordt uitgezonden... enigszins lijkt op de bekende musical met liedjes als... Op een mooie Pinksterdag uit 1965. En dan om vijf voor twaalf antwoord op vragen van ruimtevaardeskundige Piet Smolders... over het bericht van vandaag uit Amerika dat een vrouw werd aangehouden... omdat ze een stuk maansteen voor 1,7 miljoen dollar probeerde te verkopen. Maar nu eerst ja, het nieuws van vandaag. Zaterdag 21 mei. Ruim een half jaar na zijn verkiezingsoverwinning is Alessane Ouattara beëdigd als president van Ivoorkust. Een historische dag voor Ivoorkust, zegt hij. Het is voor ons een moment historique. op het beëdigingsfeest was de Franse president Sarkozy. Zijn militairen jaagde immers rivaal Gbagbo van zijn troon toen die zijn nederlaag weigerde te erkennen. Inwoners van Ivoorkust hopen na maanden van geweld op vrede. We zijn We zijn We het We de Bij Maasmechelen, net over de grens met Geleen in België... is gisteravond laat een bestelbusje gevonden met daarin drie doden. De auto was doorzeefd met kogels en lag half in een kanaal. Het zou gaan om een afrekening tussen motorbendes... We hebben een identificatie kunnen doen van uh, dat het om drie mannen gaat. Waarschijnlijk alle drie leden van de plaatselijke motorbende. Die motorbende, de Outlaws, heeft een clubhuis in Mechelen. Normaal gesproken houden de bikers zich erg rustig, zegt de burgemeester. We hadden wel weet dat het hier een lokaal was, maar uh, echt overlast hebben we daar nooit van gehad. Maar de Outlaws zouden zich ook bezighouden met allerlei criminele activiteiten. Wapens, drugs en zelfs prostitutie. Maar echt veel weet de politie niet over hen. Want voor de Outlaws betekent de zwijgplicht, de Omerta, alles. De Outlaws leven al jaren op voet van oorlog met die andere motorclub, de Hells Angels. Aanha aanhoudingen zijn nog niet gedaan. En dan een opmerkelijke nieuwsuitzending voor de tijd van het jaar. Het Sinterklaasjournaal met Duwertje Blok. Hallo allemaal, dit is een extra aflevering van het Sinterklaasjournaal. Ja, ik weet het, het is een beetje gek zo, midden in de lente... maar we hebben er echt een hele belangrijke reden voor. Want Bram van der Vlucht werd door Sinterklaas bedankt... voor 25 jaar trouwe dienst. Bram van de Vlucht, die mij de afgelopen 25 jaar... zonder dat iemand dat wist, zo goed geholpen heeft. En als afscheidscadeau kreeg hij het grote boek. Beste Bram, dit boek is vol. Ik doe het dicht... Na 25 jaren, je hebt fantastisch werk verricht, dus jij mag het bewaren, Sinterklaas. Stefan de Wallen neemt zijn taak over. Die kent u misschien nog wel als broer Kees uit Vlodder. Iro, zit mij maar alvast op de lijst, partner. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Gisteren hoorde u bij ons Foppe de Haan en Ruud Krol. Twee voetbaltrainers die vandaag speelden om het kampioenschap van Zuid-Afrika. Ruud Krol die won met zijn Orlando Pirates van Golden Arrows. En Foppe de Haan die speelde met Ajax Cape Town gelijk tegen Maritzburg. Nou, Ruud Krol dus kampioen met de Orlando Pirates uit de Township Soweto. Goedenavond Ruud. Goedenavond. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Hoe is, er, hoe is het op straat in Orlando op het ogenblik? Nou, ik ben alweer uh, uit Hollando, uit Soweto, maar het was een gekke huis, het was een, een fantastie. Uh, natuurlijk, uh, Pirates had in uh, 2003 niet meer een titel gewonnen en uh, dit uh, werd wel uh, natuurlijk extra gevierd. Ja, heb jij het zelf uh, met de mensen op straat ook gevierd of heb je gewoon in de, in de kleedkamer en in een of andere bestuursgebouw gevierd? Nee, We nee, nee, werden gehuldigd uh, in het stadion en waren alle, alle mensen waren op het veld en dat was een groot uh, gekke huis. Tot de, tot de security natuurlijk het veld betrapt en uh, daarna het veld weer uh, schoon uh, gemaakt Hij heeft uh, voor, de, voor de huldiging van de, van de champions. Oké, okay, dus jullie zijn nu gehuldigd, uh, het, feest, het kampioenschap is binnen, feest gevierd. Ja. Uh, en uh, nu is de grote vraag natuurlijk, hoe denk jij vandaag over Foppe de Haan? Je tegenstander ja. in het kampioenschap in Zuid-Afrika. Ja, toch? Natuurlijk, maar ik zei het gisteravond al. Het was wij, het ging weer. Oké, okay, Ruud Krol, dankjewel vanuit Zuid-Afrika en K. En al zegt de trainer het zelf, Orlando Pirates, ze zijn terecht kampioen. Dankjewel. Graag gedaan.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 Whatever I do, I'm doing it wrong. And if you feel the need to remind me of a world that's long gone, take a number and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 je beter get, get in line. Zoet nummer. Ron Sexmith heet he. 17 minuten over elf. Uh, in het oog. We gaan naar Spanje. Waar vandaag, niet alleen vandaag, maar zeker vandaag, flink werd gedemonstreerd. Ondanks een verbod. Tienduizenden jongeren demonstreerden tegen de hoge werkloosheid, de hoge jeugdwerkeloosheid. En ze hopen hiermee de regionale verkiezingen van morgen te beïnvloeden. En de vraag die wij nu stellen is... welke kloof wordt met deze Spaanse jongerendemonstratie zichtbaar? En ligt een dergelijke kloof ook bij ons in Nederland op de loer? Ik praat erover met correspondent Rob Soutberg en met Marcel Jansen, arbeidseconoom... werkzaam aan de Universiteit van Madrid. Goedenavond, Rob. Hoi. We zagen je vanavond nog een journaal op het plein Puerta del Sol. Inmiddels thuis? Ja, inmiddels thuis. Ja, maken die protesten ook op jou indruk? Ja, nee, absoluut. Je loopt er tussendoor en ja, de, de, het gist van alle kanten, er gebeurt van alles. Er wordt gesproken, er wordt, er wordt even gediscussieerd, er worden, er worden stemmingen gehouden. En iets wat ik, wat ik vanavond ook zei in het 8 uur journaal, is, wat indruk op mij maakt, is dat het geen geen zuipfeest is geworden. Het is geen blow, uh, uh, uh, feest geworden. De mensen zijn daar al dagen bij elkaar. Ja. En ze hebben gewoon ook een eigen ordediensten. Ja. Heb, mensen... Heb je het aanzien komen dat er zoveel onvrede is... dat deze demonstratie uh, naar boven kwam? Nee, dat die onvrede in, in Spanje er was... Dat, dat, dat, dat, ja. dat kon je wel aanvoelen. He, dat, kan je ook, dat, dat lees je in de kranten, dat lees, uh, ja. lees je in interviews. Maar op een of andere manier waren jongeren tot en met aanstaande zondag niet in staat dat ongenoegen te, te, te, te, samen te ballen, te, te organiseren. Ja. En het is echt zo simpel gegaan, Kees, als dit. Er was, was een demonstratie afgelopen zondag tegen uh, die, die enorme precaire arbeidsmarkt, uh, die enorme jeugdwerkloosheid. Uh, en na afloop van die demonstratie heb je dus over een week geleden besloten twintig jongeren om hun, hun, hun matjes en hun slaapzakjes uit te rollen op Porta del Sol. En zeiden we gaan een tentenkamp beginnen. Ja. Zo is het begonnen. En zo beg en het internet speelt natuurlijk ja. ook een grote rol. Ja. LinkedIn en Facebook speelt ook een grote rol. Ja. Ik wil even, jij, Marcel Jansen zit naast jou, klopt het? Inderdaad, oké. Okay, goedenavond Marcel Jansen. jij werkt aan de Universiteit van Madrid je met arbeidseconoom. Uh, je geeft er ook les? Inderdaad. Uh... Praat je met je studenten over uh, de, de onvrede die er wortelt onder Spaanse jongeren? Absoluut, het is een van de centrale thema's gedurende de laatste twee jaar eigenlijk al. Oh ja? Ja, mijn studenten zijn volledig op de hoogte van het werk dat ik doe... ...de voorstellen die ik zelf heb uh, verdedigd. Ja. En we discussiëren daar uh, volop over. Wat zit, wat zit de jongeren dwars? Wat de jongeren dwars zit is dat, uh, uh, dat ze eigenlijk een, uh, een toekomstbeeld uh, voorgeschoteld krijgen... ...waarin ze jarenlang rond zullen cirkelen op tijdelijke banen... ...alhoewel ze dus hoog opgeleid zijn. Ze, ze, ze hebben het idee dat, dat de Spaanse samenleving en de arbeidsmarkt niet voldoende aangepast is aan de, aan de nieuwe tijd... waarin zij dus willen concurreren met, uh, met hoogopgeleiden in de rest van Europa... en ze in de werkelijkheid dus veroordeeld zijn tot uh, precaire banen... vaak beneden hun niveau en gedurende een hele lange periode. En ze zijn zich daar nu heel sterk van bewust. Dus het gaat om veel meer dan jeugdwerkeloosheid. Het gaat er ook om dat als je werk hebt... dat je korte termijncontracten hebt en een flexibele arbeidsmarkt aantreft... en terwijl er... Ouderen zijn die allemaal vaste banen hebben, is dat ook de nijver die erin zit? Inderdaad, het is een conflict tussen generaties. Het is eigenlijk okay. ook een conflict binnen families. Hmm. Oh, Want ja? uh, de jongeren uh, uh, hebben dus de precaire banen, de ouders hebben de vaste banen. Maar als we nu een oplossing willen bieden. Aan, aan de jongeren en dus een flexibele arbeidsmarkt willen invoeren in Spanje... ja dan zullen ook de ouders daar natuurlijk een eigen bijdrage aan moeten leveren. En ik denk dat die ouders daar uh, niet toe bereid zijn. Nog steeds niet zelfs. Goed. Je kunt dus terecht spreken over de haves in de oudere generatie... Mm. en de have-nots van de jongeren. Inderdaad. Oké, okay. Rob, even naar jou. Mm. Uh, de rol van de, van de vakbonden. Constateren de vakbonden nu na deze demonstraties van de afgelopen de dagen... de massademonstraties dat zij eigenlijk de jeugd helemaal hebben laten liggen... Ja, nou, dit, we, dan kom je weer terug op die, op die kampementen, hè, die, die kampen, die, die, die, al die samenscholing in al die steden. dat zijn er tientallen en op een of andere manier uh, stralen ze, iets ze een universele boodschap uit die, die ook buiten Spanje aanspreekt. Hè, er wordt ook in Parijs gedemonstreerd, er wordt in Rome gedemonstreerd en allemaal lopen ze daar met bordjes de Spanish Revolution. Wat al die mensen gemeen hebben... is dat ze hun vertrouwen... je hebt het over vakbonden... ze hebben hun vertrouwen in de, in de politieke klasse... zijn ze kwijt. Maar inclusief ook hun vertrouwen de vakbonden dus. En, en inclusief de vakbonden. Dus er lopen daar in dat tentenkamp... bijvoorbeeld op Puerto de Sol... daar lopen geen vakbondsleden rond. Sterker nog, ze, ze durven hun gezicht daar... geen eens te laten zien. want Omdat ze daar ook niet uitgenodigd zijn... om daar deel te nemen... aan debatten die daar gevoerd worden. Het zijn nu jongeren die bij elkaar gaan zitten... Uh, en tot voorstellen proberen te komen. En, en in die ontzettende uh, precaire arbeidsmarkt die Marcel beschrijft... dat je ook afvraagt van, ja, ja hoe, hoe, hoe dan? En hoe moet ja. dat dan verder als één op de twee zonder werk zit? En, en om een beeld te geven hoe erg op de erg twee, hou is. je dat aan? Eén op de twee jongeren Eén de onder, twee. De, onder, de, onder, de, onder welke leeftijd? Nou, je bent tegenwoordig jongeren hier tot wel 40 jaar. Okay. <laughs> nee, maar is dat... Want ik hoor ook percentages van 40... dan weer percentages van 43. Is er ook wat onduidelijkheid over die getallen? Of valt dat mee? Nou, het getal wat ik altijd aanhoud is 46 procent. Nou, dat dus, is enorm, ja. Dat is, dat is enorm. En om, het, om zeg maar de hele noemer over die generatie uh, te leggen... een generatie groeit op die nog nooit zo hoog was opgeleid in Spanje. Veel beter dan hun ouders, maar nog nooit zo... Precair, zeg maar, in een arbeidssituatie uh, uh, terechtkwamen. Een ja. groeit een generatie op die het niet beter zal krijgen dan hun ouders. Dat is mm -hmm. een conclusie die getrokken worden zijn. Je hebt het over die enorme werkloosheid. Nu, hè, gemiddeld in Spanje, dik 20 procent, bijna 5 miljoen mensen. Gaan we terug naar een werkloosheid die voor Spanje normaal is, dat wil zeggen iets minder dan 10 procent, dan ben je waarschijnlijk 10 mm. jaar ja. verder. Ja. Dat zijn dus de mensen die nu 30 zijn, ja. eh, straks 40 gewoon te oud om nog te beginnen? Even naar Marcel Jansen toe. Uh, je, je je beschreef dus die kloof, Marcel. Kan je ook zeggen dat die haves, de ouderen... die in die vaste banen zitten... ook een luie beroepsbevolking zijn geworden? Omdat ze altijd die zekerheid van die vaste banen... en die uh, veilige contracten hebben gehad? Nou, het, is in, het is inderdaad zo dat uh, uh, we een productiviteitsprobleem hebben in Spanje... wat velen dus ook uh, uh, um, toekennen toe aan het feit... dat mensen zich zo beschermd voelen in hun baan... dat ze niet hun best doen om bijvoorbeeld via training ja. uh, uh, nieuwe, nieuwe skills, nieuwe technologieën te leren. Uh, uh, aan de ene kant hebben we dus mensen met een vaste baan... die te weinig in zichzelf uh, investeren en die weinig prikkels hebben... die moeilijk te motiveren zijn. En aan de andere kant hebben we mensen met uh, tijdelijke banen... die ook ja. afzien van dit soort investeringen... omdat ze weten dat ze toch niet gepromoveerd worden naar een vaste baan. Ja, en dan maak ik even toch de parallel Rob Maarten allemaal. Uh, hij noemde Rome Parijs. Ik uh, trek de lijn door naar Nederland... Ook in Nederland zien we enorme flexibilisering op de arbeidsmarkt. Je ziet dat jonge mensen steeds minder vaste banen krijgen. Zouden we ook een parallel kunnen trekken tussen Spanje en Nederland? Alhoewel die jeugdwerkeloosheid hier natuurlijk veel lager is dan die uh, 46% in Spanje. De, de scheefgroei tussen vaste en tijdelijke banen is een stuk groter uh, uh, in Spanje dan in Nederland dan in Nederland, maar het is inderdaad zo dat in Nederland... ook het percentage aan atypische of tijdelijke contracten... aan het oplopen is, zeker in de crisistijd. Ja. Men praat nu ook in Nederland over percentages van bijna 18%. We hebben een, toekomen, uh, een toenemend percentage aan zogenaamde ZZP of zo. Ja. Dat zijn allemaal vormen van precaire arbeid... die ook terug te voeren zijn aan de angst of de onwil van werkgevers... om vaste arbeidsplekken te bieden, omdat men het idee heeft... dat die te rigide zijn, te beschermd, te duur... Uh, uh, en dat is in Spanje eigenlijk uh, extreem de tegenstellingen zijn hier dus zo groot dat we hier traditioneel een derde van de totale bevolking op tijdelijke contracten hebben en uh, ja. Ja, daar spreken we in Nederland niet over maar Nederland zal dus ook continu uh, zich rekenschap moeten geven dat die balans tussen de rechtsbescherming van mensen op tijdelijke en vaste banen niet te ver uit elkaar mag lopen als dat Oeh. gebeurt dan gaan uh, uh, mensen dus in precaire situaties terechtkomen en ja, de eerste tekenen zijn er Duidelijk pleidooi. De eerste tekenen zijn daarvan in Europa en ook Nederland moet daar rekening mee houden. Duidelijk pleidooi. Nog even naar Rob toe. Deel jij die, die, die beschrijving, die parallel tussen Spanje als voorloper op een terrein waar we ook in West-Europa en Noord-Noordwest-Europa mee te maken zullen krijgen? Nou, het is, wat, wat mij opvalt is hoezeer de boodschap die hier... dat is even het woord gepredikt uh, gebruiken... de boodschap die hier gepredikt wordt... Hè, en, dat, en dat, dat niet meer geloven in, in heersende politieke klasses... die oplossingen kunnen geven voor de problemen waar jongeren voor zitten... Nou, dat, dat, dat, dat, dat zie je nu gebeuren. Jongeren weten zich te organiseren... maar het is een boodschap die ook buiten Spanje mensen aanspreekt. Jongeren aanspreekt, nogmaals. Ja. Niet alleen in Europa... Ook in Zuid-Amerika. Daar zijn ook nu naar aanleiding van wat er in Spanje gebeurt... protesten. Ik zag zelfs een eenzaam uh, protest in Omsk uh, vandaag. Tot daar uh, slaat die boodschap aan. Dus kennelijk wordt er wel iets verteld... wat verder gaat dan alleen maar Spanje. Ja. En het begin kan zijn van iets. Maar niemand weet nog... Wat? Rob Soutberg en Marcel Jansen, jullie zijn misschien wel bij een historische avond, een historische dag, een historische week in Madrid geweest. En wij gaan die ontwikkelingen in de rest van Europa en de wereld zeker volgen. Dank jullie wel. Graag gedaan.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 Quand je revois ma vieille maison grise où même la brise parle d'antan elle me raconte elle te raconte comme autrefois de jolis contes vos jours passés je vous revois un roman, tout un roman d'amour, poétique et pathétique. Et mais mon m'entend quand midi sonne, la vie s'éveille à nouveau, tout résonne de mille La midinette fait sa dînette au bistrot, la pipelette lit ses journaux. Voici la grille verte, voici la porte ouverte. Il grince un peu pour dire bonjour. Bonjour.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 Tout un roman d'amour Poétique roman, Et pathétique un Mais il m'entend Tout un roman d'amour En dan denkt u natuurlijk, waar herken ik die stem? Of die stemmen nou toch van? Nou, in ieder geval Charles Navour zat erin. En Patrick Ruel met Menil Montant. En dan ligt voor mij nu een kinderboek in mijn hand. Het ruikt ook nog vers. En de tekeningen zijn... Het lijkt wel alsof het, de tekeningen of de, nog nat zijn bijna. Uh, of waterverf. <laughs> uh, en het is kinderboek van... Cabaretier Joep van het Hek. Goedenavond, Joep. Goedenavond. Ik moet het toegeven. Ik heb het niet helemaal uit kunnen lezen in de haast vanavond op de redactie. Maar één ding weet het wel. Het gaat over Lars. Een jongetje. Ja. Die vindt een olifant... Die, die, die treft een olifant aan die zichzelf lelijk vindt. En hij wil die olifant laten zien. Je hoeft niet te denken dat je lelijk bent. Ja. En jij vertelt kort de rest, Joep. Nou, de olifant vindt zichzelf te dik... En te, te grote oren. En te dikke kont. En een klein staartje. En een rare neus. Dat vindt hij, want hij ziet zichzelf in de vijver. En dan is er een aap die zegt dat dat inderdaad zo is. Dat die inderdaad heel lelijk is. En die Lars, dat is een, een jongen die er in het bos. Een beetje rondscharrelt. En die gaat hem dan troosten. En dan komt Nelly, dat is het Nelpaard. En die komt op het idee, die vindt hem helemaal niet te dik. Die, die, die Nelly is natuurlijk zelf ook dik. En uiteindelijk gaan ze met alle dieren. gaan ze dan. Ja, op stap. En, dat, ja, en dan uiteindelijk komen ze bij de lachspiegels. Na, na een hele lange tocht naar een stad. en in een circus op een kermis. En daar gaan ze dan voor de lachspiegel staan. En dan wordt de olifant wordt heel mager. en de aap wordt heel dik. En ja, dat is dan toch ook niet de bedoeling. want dan lijkt de olifant niet meer op een olifant. En dan is eigenlijk de moraal van. wees nou maar een beetje gelukkig met je eigen lelijkheid, of met je eigen schoonheid, of met je, met je leven. Maar dat dan gevuld in een kinderboek. Mooi. Maar er zit ook een beetje de troostkant in. Is dat misschien ook een beetje de moraal, dat je elkaar wel ook kunt troosten? Ja, en dat, je, dat, je, en dat het leven ook een beetje tekort is... om je met dat soort uh, onzinnige dingen bezig te houden, met uh, mooi of lelijk. En dat je eigenlijk uh, ja, leuke dingen moet doen. Ja. En, uh, dus ja, daar zit van alles een beetje in... En de, de zebra, die altijd de snelste wil zijn. En nou ja, er zitten, zitten en er zitten wat vechtjes in. De, de Gelukkige Olifant is de titel. Het ja. is niet jouw eerste kinderboek? Nee, het is het tweede kinderboek wat ik ja. heb gemaakt. Het ja. eerste kinderboek was De Wonderlijke Broertjes Pim en Pietje. Ja. Dat was een uh, zelfverzonnen verhaal dat je eigenlijk aan je kinderen vertelde. Hè? Je kinderen vertelde. Ja. En uh, die Gelukkige Olifant... Ik kan me niet voorstellen dat je dit weer aan je kinderen vertelt. Nee, want die waren jij, al groot. Ben jij inmiddels tot... opa? Ja, ik ben inmiddels grootvader, ja. Kijk. Maar die is weer net te klein om dit alweer te snappen. Oh. Want die moet nog twee worden. Maar, okay. uh, ja, over een anderhalf, twee jaar ga ik hem dit wel voorlezen. Nee, Emmy Verheij is een, uh, een, een, een goede vriendin van mij, de, de violiste. Die had met kinderen in Saltbommel... had ze een voorstelling gemaakt van Peter en de Wolf. En dat was hartstikke leuk geweest. En toen moest het jaar erop, moest er weer zoiets gebeuren. En toen belde ze mij. Zei ze zei, ja, ik heb Peter en de Wolf al gedaan. Zou jij iets willen verzinnen? En toen heb ik Peter en de olifant verzonnen. En dat is een verhaaltje geworden. En daar is muziek bij gemaakt. En dat heeft Emmy met dat orkest... en die kinderen, dansende kinderen uitgevoerd. En toen ja, kwam ik in gesprek met deze uitgeverij. Mm -hmm. En die zeiden, uh, zou jij niet eens een keer een kinderboek willen maken? Ik zei, nou, ik heb nog een verhaaltje... En toen is Peter uiteindelijk Lars geworden. En er is een echt boek van gemaakt. Ik heb het hele verhaal omgewerkt tot een heusboek. En ik vind het wel een mooi punt. We hadden het al over die moraal. Jij bent natuurlijk een cabaretier die staat voor het overdragen van een boodschap. Heb je hier nou lang over zitten nadenken? Moet ik die moraal ook in dat kinderboek brengen? Of was het bijna vanzelfsprekend voor Joep van het Heek? Dat stop ik hier ook in. Ja, dat zit zo diep in het Dat zit een beetje in me. Maar het is wel gewoon... Uh, de, de boodschap ligt er niet te dik in. Het moet gewoon een ontzettend vrolijk, leuk boek zijn. Van die aap die loopt te pesten. Ja. En die olifant. En ze gaan uiteindelijk allemaal... Uiteindelijk eindigt het ook in een groot feest. En het eindigt leuk. En ja, uh, het moet gewoon, waar ik naar gestreefd heb... Uh, is naar een ontzettend leuk kinderboek. En het is prachtig geïllustreerd door, door Georgine Overwater. Waardoor ik echt... Ik ben echt trots op het boek zoals het er nu uitziet, ja. Ja, zullen we gewoon maar een stukje gaan voorlezen... Ja. Daar hou ik wel van. En ik, ik vond dat, uh, dat deel over dat huilen van ja. die uh, olifant. Nou, dat is dan na het hoofdstuk dat de olifant ontzettend gehuild heeft ja. over zijn eigen lelijkheid. En dan staat er een klein gedichtje. Ja, precies dat gedichtje. Huilen. Soms, dan moet je heel hard huilen. En waarom? Dat weet je niet. Soms, dan moet je heel hard huilen. Heel hard huilen van verdriet. Tranen, tranen, tranen, tranen, druppen zomer op je wang. Tranen, tranen, dikke tranen. En het duurt nog best wel lang. Iedereen moet wel eens huilen. Dat is niet gek en ook niet dom. Iedereen moet wel eens huilen. Ook al weet je niet waarom. Grote mensen, grote dieren, dikke tranen, diep verdriet. Iedereen moet wel eens huilen. En waarom? Dat weet je niet. Pagina 19, ja. aan het eind van het eerste hoofdstuk. Lees je je kinderen, of lees je je kleinkinderen? Dat ene kleinkind? Ja, die van bijna is te klein, nog, die, is klein. die is te klein. Ja, die, die, die lees je toch wel eens voor? Ja, ik lees wel uh, nu uh, het gouden boekje van ja. Pieter Paf. Lees ik wel eens voor. Ja. Maar dat, uh, daar vindt hij vooral de scène heel goed. <laughs> dat ze ook allemaal moeten huilen. Omdat Pieter Paf dan uit het circus wordt weggestuurd. En dat. Uh, ja, langzaam begint hij alles een beetje te snappen. Okay. Ja. Vind je het moeilijk om een kinderboek te schrijven? Uh, ja, en daarom vind ik het heel leuk. Ik vind het juist omdat het een beetje buiten mijn, uh, mijn discipline valt. Buiten ja, want je wat jij wat bent, ja, grossiert in gelikte columns en lekkere teksten. Nou, gelikte columns, ja. Nou, ja, ik, uh, nou vind ik wel. Ja, ja ik, ik, ik, ik vind het, het schrijversvak vind ik ontzettend leuk. En, mm -hmm. en nou ja, ik vind dan zo'n... Zo uitdaging, Zo'n kinderboek. En ik heb met de, met de redacteur er ook ontzettend hard aan gewerkt. En we hebben ontzettend zitten... Ik heb ook heel veel geleerd. Want, uh, uh, bijvoorbeeld als je met een kinderboek werkt met tijd. En je zegt, nou ja, over veertien dagen. Dan zegt de redacteur, zegt, nee, zo denkt een kind nog niet. Je moet oh, ja. zeggen over oh. één nachtje, over twee nachtjes. Oh, mooi. Ja. Dus, over drie, dus ik heb ook heel veel nou, geleerd. Dus ik ben een paar keer ook opnieuw begonnen met bepaalde hoofdstukken. En, mooi. Uh, ja, ik vond het ontzettend leuk om te doen. Hey, nou, nou uh, Ik wil nou gewoon even naar de harde werkelijkheid uh, van uh, het boekenvak gaan. Want jij bent dus nu dit, dit, dit boek heb je uitgebracht. Je bent natuurlijk brengt meer boeken uit. Uh -huh. Heb je vanavond in het journaal en de afgelopen dagen in de krant de berichtgeving gevolgd over de dramatisch dalende boekverkoop dit jaar? Ja, dat begrijp ik ja. ja. Behalve de kinderboeken, joep. Oh, oh, ja, behalve de Alles daalt wel 10% dit jaar, behalve de kinderboeken. Maar oh, dan ben ik weer net op tijd. Ja. <laughs> ben ik net. Maar dat is het per ongeluk, dat is echt toeval. Ja, ja. Maar houd je dat bezig? Dat, dat, dat er minder nee. wordt verkocht of nee. Nee, nee. nee ik maak hm. al jaren columns, ik maak jaren boeken. En het ene boek dat gaat alweer eens beter dan het andere. Nou. En op een gegeven moment, ja, ik weet niet. Nee, daar hou ik me niet zo mee bezig. Nou, dan gaan we even naar de, de, de grootmoeder eigenlijk van het Nederlandse kinderboek, Arnie M. G. Smit. Mag ik haar zo noemen? Ja, vol, ja. volgens mij wel. Ja, ja. Heb je haar boeken gelezen? Ik heb veel van haar gelezen, ja. En voorgelezen, ja. Je bent ook door haar geïnspireerd misschien wel een beetje? Ja, ik denk wel dat je, dat je, uh, ja, dat je gewoon goed, als je haar goed gevolgd hebt in je leven, en volgens mij hebben alle Nederlandse kinderen, en nou ja, ook allemaal mannen en vrouwen van onze generatie dat gedaan, dat uh, ja, dan moet je wel goed opletten, dat is niet zomaar dat het een groot succes is. De gelukkige olifant van Joep van het Hek, uh, ligt in de boekwinkels waar u dus ook andere boeken dan alleen kinderboeken kunt kopen. En ik wil jou vragen, Joep van het Hek, om nog even te blijven zitten, want volgens mij heb jij in het over het volgende onderwerp, en dat heeft alles met Arnie M. G. Schmid uh, te maken... ook wel iets te melden, want hier heeft aangeschoven... Stef Visjager, radiomaker, goedenavond. Goedenavond. Vijf jaar geleden kreeg jij het idee... ik moet iets gaan doen met Heerlijk Duurt het Langst... in radiovorm, en we zijn vijf jaar verder... en morgenochtend... Gaat het gebeuren? Gaat het gebeuren, hoe laat? Om 9 uur iedereen kan nu inslapen met het oog ja. en dan morgenochtend om 9 uur even naar Radio 2 en dan is er drie uur heerlijk heerlijk duurt het langst. Ja, de radio musical uh, ooit van Harry Banning en Annie M G Schmid en ja, nog steeds uh, hoor. En nog oh, ja. steeds ja nog steeds en jij hebt nu je vorm gemaakt. Een van de hoofdrollen in de radio musical wordt vertolkt door Pierre Bokma. Goedenavond ook Pierre. Goedenavond. Goedenavond. Um, nou, de meeste luisteraars zullen natuurlijk de bekende uh, liedjes kennen. Op een mooie Pinksterdag, zeur niet, het is over. Uh, kun je nog even kort neerzetten, Stef, uh, wat het verhaal is van Heerlijk Duurt Langs? Ja, nou we hebben Pierre... De Ido in het verhaal. Die uh, is al 18 jaar getrouwd met Marian. De sleur is in dat huwelijk gekomen. Wat eens zo uh, rimpeloos en vlak was, is nu een koude zuurkoopprak. Ze hebben een, uh, Ido is inmiddels uh, er met zijn secretaresse van tussen. Daar komt Emma achter. Ze zegt, je moet kiezen of delen. Hij zegt, ik kan niet kiezen. En dan brengen de zorgen om hun do dochtertjes weer bij elkaar. Ja. Dat, nee, is, ja, in het ja, dat is ruwweg het verhaal. Even naar Joep nog. Wat betekent deze musical een, uh, voor jou, Joep? Ja, dat ik hem, vroeger heb ik hem ooit gezien. En uh, ja, mooi en leuk dat hij weer uitkomt. Ga je nee, morgen Radio. ontluisteren om 9 uur, Radio 2? Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ik, heb nu al, ik zit nu al mijn wekker te zetten. Uh, <laughs> Oké, okay, Joek, dank je wel. Hup, naar bed toe. En uh, die wekker. En uh, ik dank je wel dat je in het oog was. Heel graag gedaan. Goed. Ja, ik ga nu gauw... Uh, want dan ben ik morgen op tijd. Ja, precies, precies. <laughs> uh, Stef, ik ga naar jou. Uh, Stef Visjager, regisseur... En, en ook initiatiefnemer van dit hele uh, grote project natuurlijk... Want dat kost tijd, hè? Ja, het kost tijd. Het kost uh, vooral tijd om, om uh, geld bij elkaar te krijgen. Ja. En... Waar, kom je waar kom je gedreven uit vandaan? Wat is het? Nou, ik, ik dacht ooit, uh, waar komen nou, wat is nou de context van die mooie liedjes? Zoals op een mooie Pinksterdag en het is over. En toen ben ik naar het theaterinstituut gegaan en ben daar de scripts gaan lezen van de musicals. En dacht toen: wat jammer dat dit er niet meer is. Ik, ik kan nu nergens. Ik kan hier in Theaterinstituut een band gaan kijken. Maar verder, het zou zo geweldig zijn voor radio. En om in de auto bijvoorbeeld dit te luisteren en mee te zingen. En, en het zijn nog steeds zulke rake typeringen en mooie dialogen. En prachtige liedjes. Dus ik wil dat heel graag ontsluiten. Nou, en dan gaan, wij mogen een fragment laten horen. Luisteraars, belangrijk. Het uh, gaat hier al een fragmentje in première. Uh, Pierre Bokma, wij gaan zo luisteren naar uh, jullie versie van Emma Dilemma. Ja. En dat wordt voorafgegaan door een fragment uit die scène. Kun je even kort duidelijk maken waar we in het verhaal zitten als we als dit nummer wordt gezongen? Uh, nou, we zitten op het moment dat ik betrapt ben door mijn vrouw. En dat ik. Uh, op het feit kiezen, dat je met een ander het houdt, ja? Ja, en uh, ik moet dan uh, kiezen uh, tussen uh, uh, mijn secretaresse en uh, mijn vrouw. En dan uh, overdenkt hij waarom word ik gedwongen om te kiezen? Waarom kan het niet gewoon allebei? Waarom kan ik ze niet uh, allebei ja. aan het lijntje houden, zeg maar? Nou, we gaan nu luisteren. Oké. Okay. Kiezen, kiezen. Waarom? Dat is toch waanzin. Waarom nou kiezen? Nee, dat is niet juist. Ik ga terug naar Jan. Mijn geweten zegt niet dat ik moet kiezen. Zij zeggen het. Ha, ha, ha. Er deugt iets niet in die monogame maatschappij. Je moet kiezen. Nu. Ik ga weg. Tenzij je kiest. Hoe gaan die dingen? Je hebt één vrouw. Dat is heel simpel. Je bent haar trouw. Maar op een ochtend, dan denk je, hé, hey, nog God, nog toe, het zijn er twee. Dan zeg je, wacht eens, dit wordt te mal. Ik ben benieuwd of mijn geweten spreken zal. Je luistert goed en dat is dan zo raar. Die stem daarbinnen heeft geen bezwaar. Je hebt geen schuldgevoel, geen spijt en geen brauw. Dat is zo wonderlijk, je voelt je niet ontrouw. Alleen maar fijn en opgewekt. Tot op de dag dat het wordt ontdekt. Pas op dat ene vervloekte ogenblik. Ben je een schurkenploert, en schoft, een vieze rik. Wat een dilemma, wat een dilemma. Hier is Marian en hier is Emma.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 Ik moet kiezen, ik moet kiezen, ik moet kiezen. Jij moet kiezen, kiezen kiezen. kiezen, of delen jij moet kiezen, kiezen, kiezen. Kiezen of delen jij moet kiezen, kiezen kiezen, kiezen, of, delen. Jij moet kiezen, kiezen, kiezen of delen. Heerlijk, ja, fijn, Duurt het langst. <laughs> <laughs> ja, je zit te genieten. Stef Visjager, regisseur zelf. Ja, het is niet zelf. een hele goede weergave door de, door de telefoon, maar ik, volgens mij uh, klinkt het wel, toch? Ja, klinkt zeker. Maar op een ochtend dan denk je, hé. Hey. Ja, <laughs> god, Verlijk. nog aan toe, het ja. zijn er twee. Ja. <laughs> ja, en in welk van de twee bedden lig je dan? Word je wakker? Ja. Pierre, heb jij veel, hoe lang heb jij eraan gewerkt? Eén dag of een aantal dagen? Hoe moet ik me dat nee, voorstellen? Dat, dat zou je van Stef moeten vragen, die heeft dat allemaal precies bijgehouden. Nee, dat zijn meerdere dagen geweest. Nee, het was zo bijzonder juist dat we echt een lange repetitietijd hadden. En dat we, dus, dat, ik wilde het ook heel graag echt met elkaar opnemen. Het is vaak zo door tijdgebrek dat je bij een hoorspel... dat iemand binnenkomt en je begint achterstevoren... en dat niet iedereen er op hetzelfde moment kan zijn. Ja. En ik wilde nu echt dat iedereen er was. En we hebben het ook één keer live gedaan in Haarlem. En dat werkte ook heel goed... omdat we echt ja, naar dat moment moesten toewerken... en toen stond iedereen daar voor het publiek. En dat ging heel goed, heb je, Ja, dat was fantastisch. Dat was echt een, uh, dat was echt een verrassing. Want het was ja, heel spannend. Ja. Ik, ik had De avond daarvoor was ik zo zenuwachtig. En mm -hmm. Ik dacht, misschien is het ontzettend saai. Zitten die mensen daar tweeënhalf uur... naar acteurs te kijken die vanaf een blaadje oplezen... en je voelde na drie minuten... Ja, dat iedereen erbij was en dat het heel goed werkte. Mooi. Dan wil ik aan jullie twee toch even voorleggen. Kan je je voorstellen dat de oogluisteraar nu toch even verlangt... naar die evergreens uit de eerste versie, 1965? Wie gaat, Pierre? Jij of ik? Ga jij? Nee, ja, dat weet ik niet. Ja, nee. zij uh, gaat. gaan. Ga gaan. Maar jij mag wat laten horen? Oh, ja, je wilt nu even iets... Ik, ik wil wat laten horen. Uit oh, de... ik snap het. We gaan gewoon ja. een kleine compilatie maken, laten horen ja, aan de goed. oogluisteraar. Okay. Komt-ie. Op een mooie Pinksterdag, als het even kon, liep ik met mijn dochter aan het handje in het parkje te kuieren in de zon. Ach, dat zeg ik zo vaak tegen mijn eigen. Kees, zeg ik dan, kom Kees, het is maar tijdelijk, het zal wel weer overgaan. Kom Kees, bekijk het kalmjes aan. Maar Sunny, Sunny, Sunny, Sunny, Sunny, Sunny, Sunny. Pierre Bokma, merk jij aan dit stuk dat het een stuk uit 1965 is? Uh, nou ja, je zult wel merken dat het in die tijd is opgenomen. Misschien is de dictie iets anders. Of weet ik niet, maar wij, wij, wij doen er niet voor onder. En, en dat het raar is dat je het ook eigenlijk nauwelijks kunt, kunt Het is op zichzelf staand zo'n zo, zo, uh, zo goed van, uh, van tekst en van, van, van natuurlijk ook van muziek. Dat jij, ja, je kan het alleen maar uh, zo goed mogelijk doen en en uh, dan dan dan luistert het zich vanzelf in dit geval. Ja, Stef Visjager, heb jij veel aan de tekst gedaan... om het tot radiomusical te maken? Heb nee, je veel veranderd? Nee, dat, dat eigenlijk niet. Want Arnie schreef, we kwamen uit de de doorsnee traditie en had veel cabaret gedaan. En ik heb wel dingen veranderd, maar niet omdat het ouderwets zou zijn... of omdat het, omdat het had dan te maken met een logischer plaats in het verhaal... zoals op een mooie Pinksterdag. Dat hadden ze ooit geschreven omdat er een changement... Uh, niet lang genoeg tijd voor was. Oh ja? Was dat de historische betekenis van dat nummer? Dus echt oh ja? De dag voor de première heb ik begrepen, begrepen geschreven... omdat Connie Stewart niet genoeg tijd had. En dat ja, dat... Komt dan komt er zo'n weergeloos nummer uit. En dan ja. komt er dat geweldige nummer uit. Maar dat heb ik naar een, vond ik, iets logischer plaats in het, in het verhaal uh, gezet. Dus je mocht wel iets veranderen. Ja, ja, zeker, de de, de ja. erven van Annie M. G. Ja. vond het goed dat jij daarin uh, ja. ook aanpaste. Um, je had natuurlijk ook voor hele andere musicals kunnen kiezen. Waarom, ja, waarom maar de rest ga ik nog doen. Ja, de rest dat ga je kon, Ja, dat komt nog. Wat, wat komt er, wat komt Na, er nog de volgende... aan, aan radio uh, musicals <laughs> voor jou? Ik wil heel graag hierna, zou ik maar dan uh, beginnen... Ik heb Uit nog wat geld nodig. Uit welk jaar is die? Die is later. Later, volgens jaren mij, ja, ja, Volgens mij zelfs begin jaren tachtig. Die dat zou je ook die. willen gaan maken? Ja. En dat ga je weer met dezelfde hoeveelheid vuur en, en, ja. en passie doen? Ja. ja. En hetzelfde mooie muziek. En, en dan hoop ik weer op zo'n geweldige kast. En dat iedereen zegt, ja. Want dat was zo fantastisch. Dat, nou ja, dat, dat, dat zoals Pierre ook meteen... Ja, zij, en Tjitske, ja. en Huub, en Arjan. En het, we, we hebben het met een hele, ja, he, hele goede groep mensen gedaan. Mooi. Ik ga even nog naar Pierre. Uh, wat vind jij het mooiste moment? Mooiste scène uit Heerlijk Duur het Langst? Uh, de, de, de leukste scène vind ik... En de mooiste scène... Uh, of ja, mooiste, maar in ieder geval de leukste scène... Is als zij hem betrapt aan de telefoon... En uh, dan alles... Uh, uh, ontdekt wordt en blootgelegd wordt en hij zich verdedigt wanhopig. En het aller-echt mooist ontroerendste vind ik uh, uh, als Tjitske zingt: Je mag hem hebben. Je mag hem hebben, ja. En ja. Stef Visjager, wat is jouw ontroerendste, mooiste, indrukwekkendste ja, ik... fragment uit de Radio Musical? Ik, ik ben het heel erg met Pierre eens en, en inderdaad nog steeds bij uh, Het is over. Dus. Aan het eind, als ze zegt, uh, eerst zingt ze, uh, zoek het ook maar uit. En, en ik hoef hem niet meer. En, uh, en ik hoop maar dat het mislukt. En dan aan het eind zegt ze, uh, nee, want nu geef ik net als in mijn jeugd... mijn mooiste speelgoed aan een ander kind. En doe er heel voorzichtig mee. Veel geluk en maak het niet stuk. Ja, dat is, En dat is de combinatie met de muziek van Banning. Want alleen maar de tekst doet dat niet. Maar als je het samen hoort, de tekst en de muziek, dan, dan krijg je kippenvel... En Tjitske zingt het heel mooi. mooi. En hoe laat kunnen we dit fragment... Ja, Pierre, zeg maar. Die zegt dat hij dadelijk misschien wegvalt. Ja. Morgen van 9 tot 12, 12. En laat, op Radio 2. Maar hoe laat zit deze prachtige scène erin ongeveer? Die zit er denk ik van 10 tot 11 in, schat ik zo. En daarna radio 2. nog op iTunes en zo. Morgen voor Radio 2 van 9 tot 12. Dank jullie wel. En uh, we gaan luisteren.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 Blanke jongen toch als Sam Cooke kan klinken. James Hunter, you can't win. Het is vijf voor 12. In Californië is een vrouw aangehouden toen ze probeerde een stuk maansteen te verkopen. Wat ze niet wist was dat de koper een undercover onderzoeker was van de NASA. Maansteen wordt in de VS beschouwd als nationaal erfgoed en daarom is het verhandelen ervan verboden. Ja, dat was een wat je mag noemen bizar nieuwsbericht van vandaag. En aan de telefoon daarvoor Piet Smolders, ruimtevaartdeskundige, voormalig directeur van Artis Planetarium. Goedenavond, meneer Smolders. Hey, goedenavond, meneer Berg. Hoe ziet Maansteen er eigenlijk uit? Nou ja, Maansteen is uh, een tegenstelling wat veel mensen denken. Die denken daar aan iets luxe wat ze op hun hals hebben hangen. Maar dat is gewoon een stuk uh, nou ja, basaltgesteent of zo... wat je in bergachtige streken in, in, op de aarde ook kunt vinden in principe. Ja, dus euh, doet het ook een beetje denken aan wat je ook wel vulkaangesteente? Ja. ja? Oké, okay. ja. dan weet ik ongeveer hoe het eruit ziet. Hoe groot was dat blok? Weet u dat? Uh, nee, dat weet ik niet precies. Nee. Uh, maar in het algemeen zijn die monstertjes, die zijn maar heel klein. Vooral monstertjes uh, zeg maar, die op grote schaal zijn verspreid na de eerste maanlanding. Uh, dat is hooguit een paar gram. Maar dan moet u denken aan een paar deeltjes van uh, nou, een millimeter of zo doorsnee. En die zitten dan gewoon in, in een stukje perspex gegoten. En dat is dan, ja, zo groot als een dikke sigaar ongeveer. Alles bij elkaar. Hoeveel maansteen hebben we op de aarde? In nou, totaal. Er zijn in totaal door de Apollo-astronauten, er zijn zes landingen geweest op de maan. Eh, 380 kilo verzameld. Oké, okay, en daar, daarvan is een paar gram, want zal, wat zal het zijn? 10 gram, 20 gram, hm. vandaag, dus bij deze dame boven water gehaald. Ja. Wat is dat voor handel? 1,7 miljoen dollar voor een paar gram maansteen, zeg. Ja, ik, eh, NASA hangt daar geen prijskaartje aan. Maar dat doet de illegale handel dus wel. kennelijk wel. Ja. En uh, nou ja, dan moeten we denken aan dingen die dus illegaal in het circuit zijn gekomen. Ik noem maar even een gek voorbeeld. Ja. Um, uh, Kort na de eerste maanlanding in 1969. Uh, heeft de oude Willem Drees van de Amerikaanse ambassadeur een maansteen cadeau gekregen. Waar is die maansteen van Drees? Juist. Dat wil ik weten. Nou, dat is dus de vraag. Want, uh, Weet u het? Uh, Op een gegeven moment, toen Drees dood was... Uh, namen de erf in contact op met het Rijksmuseum. Ja. Hij zei, misschien is dat dit voor jullie. Dus Het Rijksmuseum heeft die steen gewoon opgeborgen... En uh, in 1969, dus, oh, in 2009 was het 40 jaar na de maanlanding. Dus toen dachten ze: dan gaan we maar weer eens wat publiciteit over maken. Ja. En uh, toen bleek dat die steen dat helemaal geen maansteen was. Maar een, een stuk versteend hout, verkiezeld hout. Dus de, de, de, de, de familie Drees ja. is belazerd met maansteen? Ja. Ze hebben oorspronkelijk al van het State Department, het ministerie van Buitenlandse Zaken, via de Amerikaanse ambassade iets gekregen wat geen maansteen was. Of het is wel en, echte maansteen ja, geweest en de familie Drees heeft uh, nepsteen aan het Rijksmuseum gegeven. Ja, maar wat, bij, wat, dat, dat, dat, dat er bij Drees thuis iets mee gebeurd is. En er zijn iets minder dan 200 ja. uh, hele kleine stukjes ja. maan dus uitgegeven, voornamelijk aan ja. staatshoofden met het idee dat die dan in musea te toegestouwd zouden worden, maar daar zijn er zeker honderd van verdwenen, maar weet ja. niet waar ze zijn. We eindigen deze uh, met het oog op morgen dus met een uh, complotverhaal. Waar is het stuk maansteen dat de familie Drees ooit van het State Department kreeg? Meneer Smolders, dank u wel. Graag gedaan. Ja, dat was uh, het oog op morgen. En dan is morgen hier natuurlijk John Janssen verhalen, als altijd met poëzie op de zondagavond. En ik heb alle ruimte om u te laten genieten van de tune. En dan krijg ik in ieder geval geen mailtjes. Je praat er veel door die tune heen. Dank u wel. Goedenacht vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert een sigarette.